Middernacht, het is nu donderdag 26 mei. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wekers wil de subsidies voor milieuvriendelijke auto's... over twee jaar afschaffen. Zo moet de vrijstelling van de aanschafbelasting verdwijnen... en mensen met een zuinige benzine- of dieselauto... moeten straks waarschijnlijk ook weer wegenbelasting betalen. Het kabinet moet de plannen nog goedkeuren. De brand op de kant Houtse Heide in België... rukt op in Nederlandse richting naar Hogerheide en Huibergen... Er is al 400 hectare heidegrond afgebrand. 25 brandweerkorpsen, ook uit Nederland, zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De brand op de Kamthoutse heide werd afgelopen middag ontdekt door kinderen. De Amerikaan die begin dit jaar zes mensen doodschoot en congreslid Giffords neerschoot, wordt voorlopig niet berecht. Volgens de rechter is hij zo psychisch gestoord... dat hij niet eens in staat is de aanklacht te begrijpen. De man gaat nu naar een psychiatrisch ziekenhuis... om te zien of hij kan worden behandeld. Giffords, die in haar hoofd werd geschoten... overleefde de aanslag ternauwernood. De grens tussen Egypte en de Gazastrook gaat zaterdag weer open. President Mubarak had vier jaar geleden met Israël afgesproken... dat de grenspost Rafah dicht zou blijven om wapensmokkel naar Gaza te voorkomen. De nieuwe interimregering in Egypte wil de grens openstellen... voor de meeste Palestijnse burgers. Mannen hebben wel een visum nodig. Duitsland raadt het eten van tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland af. Door die producten zijn mogelijk honderden Duitsers besmet... met de darmbacterie E-Hek, waardoor zeker twee mensen zijn overleden. De bacterie veroorzaakt braken en ernstige diarree... en soms ook schade aan de nieren. Het Europese vliegverkeer heeft morgen waarschijnlijk geen last meer van de vulkanische as uit IJsland, zeggen deskundigen. Die denken dat de wolk vannacht in de lucht oplost. Sinds dus afgelopen ochtend stoot de vulkaan geen as meer uit. Dan het weer. Komende dag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien. en Een middagtemperatuur van maximaal 20 graden. De dagen daarna aanhoudend wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. 1 file op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. 4 kilometer doorwegwerkzaamheden. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Het Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Un petit poisson, un petit oiseau, c'est bien d'amour tant. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut Quand on est là-haut, perdu au cran des nuages, en regardant bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage, c'est à l'enageoire, à ja, propre au soir, au ciel en baignoire. Un petit poisson... Ja, 84 is ze inmiddels, Juliette Greco. En vrijdag komt ze naar Nederland voor een exclusief concert in Carré in Amsterdam. Goedenacht en van harte welkom hier bij ons in ons huis van de maan. En er wordt echt geschiedenis geschreven komende vrijdag. Want niet alleen Greco, een van de iconen van het naoorlogse Franse chanson, komt naar Nederland... Maar ze wordt ook begeleid door haar echtgenoot, Gérard Joannest. Componist en pianist, in vroeger dagen de begeleider van Jacques Brel... en verantwoordelijk voor een aantal van zijn successen... zoals Mathilde, Marieke en Bruxelles. Ja, ik zei het al, er wordt geschiedenis geschreven vrijdag... doordat de meest rijke geschiedenis van het Franse chanson tot leven komt. En vannacht schetsen we in Casa Luna in muziek het leven van Juliette Greco wie ze is, waar ze voor staat... en de invloed die ze anno 2011 nog steeds heeft in Frankrijk. En dat doe ik samen met Francis Gramende. Zij is uitgever van Franse muziek. Daarnaast organiseert zij al jarenlang het Concours de la Chanson... een wedstrijd die talenten voortbracht... zoals Philippe Elan en Wende Snijders. En ze werkte ook jarenlang voor Radio Monte Carlo... waar ze echt de ene chansonnier naar de andere mocht ontvangen. Francis, welkom. Fijn dat je er bent. Bonsoir. Bonsoir. Ga je er naartoe vrijdag, naar het concert van Juliette Cricot? Ja, zeker ga ik ik Ik ben ook heel benieuwd... of ze nog zo geweldig is. Je hebt er een paar keer gesproken. Je hebt er ook vaak zien optreden. Ja, wat, maar wat dat is alweer een paar jaar geleden, dus... Ja? Ja. Wat, wat gebeurt er als Créco een podium opkomt? Uh, dan is het fascinatie. Mysterie. Het is net een, een kat vol passie. Dus iedereen wacht af. En dan komt iets... toneel op loopt dat je denkt van, wauw. En dat is echt een, ik denk een belevenis voor iedereen... En hoe klinkt ze nog? Ze klinkt nog steeds heel mooi. Die stem die is er nog. Ja, die is er zeker nog. Dat tikje omvloerste? Ja, dat fluwelen. Ja. Ja, het het fluwelen stemgeluid van uh, Juliette Krikop ja. Samen met haar man, Girard Joannes. Nou, dat is echt een gouden duo wat dat betreft. Treden ze nog vaak samen op? Ze toert nog heel veel. Ze gaat ook uh, vaak naar Japan, naar Duitsland. Ze is net naar Engeland geweest, naar Oostenrijk. Ze, ze toert in Europa, maar ook over de hele wereld. Ja, mooi. Als je 84 bent en Ongelooflijk. je kunt je literen nog steeds uitragen. Ja. Wat maakt haar nou tot het icoon van, van het Franse Sanson, vind jij? Ja, ze, ze heeft zo'n zo fantastisch leven gehad. En, en, en sinds ja, zeg maar de nadagen van de, van de oorlog is, is zij een, een, een mythe, een icoon in Frankrijk... Met alle mensen waar ze mee gewerkt heeft, die ze ontmoet heeft, die voor haar geschreven hebben. Dat, dat, zij, dat kan je niet meer voorstellen. Dat, ja. dat, dat gaat niet meer, dat kan niet meer. Nee, want ze heeft gewerkt met Jean-Paul Sartre, met Simone de Beauvoir, euh, met Jacques Prévert. Nou ja, echt ja, nou, alle ja, helden van de Franse cultuur waren ja, haar vrienden. Ja, literaire mensen, Camus. En uh, natuurlijk de, chan, de zangers, chanteurs, zeggen wij. Yeah. Pardon, yeah. Uh, Jean Ferrat. VG, ja die zijn die zijn er niet meer. Nee, maar met, met, met hen uh, heeft Juliette Krikow echt prachtige uh, nummers opgenomen. Ook een aantal daarvan uh, laten we horen. Maar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, uh, Francis. Want ik wil jouw naam al gaan uitspreken als Frances Gramande. Maar je zegt dat hoeft niet hoor, want ik ben gewoon Nederlands. Ja. Hoe, hoe kom je nou bijvoorbeeld bij Radio Monte Carlo terecht... om daar jarenlang een chansonprogramma te presenteren? Hoe kom je uh, terecht in de wereld van het Franse chanson als uitgever? Waar ligt die liefde voor dat Franse chanson bij jou? Uh, dat, dat is begonnen bij François Zardy. Mm -hmm. Die ik uh, ontzettend leuk vond. En ik ging naar de muziek luisteren. En uh, zo ben ik in Frankrijk terechtgekomen. Ik wilde graag naar Frankrijk om haar plaat te kopen. En uh, ik heb haar leren kennen. Ik ben voorzitter van de fanclub geworden. Dat doe je dan als je, als je die leeftijd hebt. Ja. En uh, ik ging met haar op tournee. En ik moette, ontmoette haar managers... En die zeiden, nou, zo'n Hollandse die veel talen spreekt... die moet naar Parijs komen. En dat heb ik toen meteen gedaan. En daar ben ik blijven hangen. Ik, uh, ik ben voorgesteld aan uh, showbiz mensen, radiozenders... om promotion te doen. En uh, zo heb ik een baan gekregen bij Radio Monte Carlo... waar ik 15 jaar heb gewerkt. Ja, en nog steeds een vuurig pleitbezorger van het Franse chanson. Ook ja, in de de Ja, dat blijft Lula. erin zitten. Ja. ja, precies. Ik stel voor dat wij heel even gaan luisteren naar het antwoordapparaat. Eén nieuw bericht. Helco, Frank hier. Jouw gast is Frances Gramande, muziekuitgever van Franse muziek en organisator van het Concours de la Chanson. Gramande eh, is de gast omdat vrijdag de 84-jarige Juliette Grégo optreedt in Carré. Mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Eh, Juliette Grégo is de muze van de oude Franse chansons, maar wie is de muze van de hedendaagse Franse muziek? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek, dag. Frank Dumosh, die jou ook nog op zijn Frans aankondigde. Ja. Uh, wie is de muze van de hedendaagse Franse muziek? Uh, muze? Uh, moet dat oud zijn of mag dat ook jong dat zijn? Dat mag ook jong zijn. Uh, ik denk op het ogenblik... Ik zou eerst natuurlijk zeggen François Hardy. Uh, want dat is nog steeds een muze, ook voor de Fransen. Maakte onlangs ook weer een nieuwe cd, hè? Ja, ze doet van alles en ze is heel erg liefd. Dus ik zou zeggen François Zardy d'abord... Maar je hebt uh, heel veel jonge, nieuwe zangeressen. Um, je hebt natuurlijk ook Isabelle Aubrey. Die ook heel erg geliefd is. Dat was de, de zangeres die alles van Ferra zong. Ja, ook en twee steeds... keer aan het Songfestival heeft meegedaan. Ja, heeft ze ook een keer gewonnen. Ja, ze treedt op het ogenblik op in de Tournée Astandre. Waar ze voor zalen van vijf, zesduizend man zingt. Uh, maar in de jongere, zou ik zeggen, uh, Nolwenn Leroy... Op Wie is dat? Dat is een meisje wat de Franse Idols heeft gewonnen. En uh, op het ogenblik een, um, een Bretonse cd uit heeft. En daar nummer 1 mee staat in de, in de charts. Dat is gewoon een ontzettend leuk uh, meisje. En die, heel erg geliefd ook. En is dat ook een naam die we over pakweg 50 jaar uh, nog steeds met respect uitspreken? waar voor de generatie die dan uh, rond de 50 is uh, naar Carré gaat? Uh, ik hoop het voor haar. ja. Et on a yeah. dit ça Nolwen, le roi. Nolwen, le roi. We gaan die dame onthouden. Met uh, Francis Ramende, die uh, onder meer al jarenlang... het Concours de la Chanson organiseert... praat ik vannacht over de betekenis van zangeres Juliette Créco. Komende vrijdag heeft zij een concert in uh, Carré in Amsterdam. Maar zou u dit gesprek nog liever op een ander moment beluisteren? Nou, dat kan. Dat kan vanaf morgen al via onze site... casaluna.ncrv.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast service. Francis, uh, die carrière van uh, uh, Juliette Cricot... omspant inmiddels uh, uh, meer dan 60 jaar... Ze begon al heel jong uh, in die showbiz, in het naoorlogse Parijs. En daar kwam ze eigenlijk terecht naar een heel bewogen jeugd. Ja, uh, ze heeft een hele moeilijke jeugd gehad. Uh, ouders gescheiden. Uh, haar moeder in het verzet. Dat was natuurlijk midden in de oorlog. Haar moeder is uh, uh, ja, opgepakt met haar zusje. Die hebben in een kamp gezeten. Uh, daar wil niemand meer over praten. Maar ze zijn er wel van teruggekomen. En uh, Juliette, die was te jong. Is wel in de gevangenis terechtgekomen, maar wel vrijgelaten. En die was toen een, een, zeg maar een half jaar alleen in Parijs. Bij iemand thuis, een lerares, een oud-lerares. Dus ze heeft, uh, ze woonde daar ook vlakbij Saint-Germain. Dus ze is daar, heeft daar gezworven. daar ja, gezworven. En door... gezworven eigenlijk, ja, in ja. de nachten van... Uh, uh, van het Café Le Tabou. Dat was het café in die tijd. Uh, boven was het eigenlijk uh, niks. Er konden heel weinig mensen staan. Maar beneden was het enorm groot. Dat was een soort van die kelders. Die cave, noemen ze dat. En, en daar is het ontstaan allemaal. Een beetje in de oorlog. Ze ontmoeten dus al die mensen als Sartre. De, de filosofen die daarheen kwamen. De literaire mensen en dat is langzaam ontstaan, is zij een soort boegbeeld geworden... Voor, voor, ja, op hele jonge leeftijd al. Maar hoe kreeg ze dat voor elkaar? Want ze was een meisje van 16, wel een meisje die al een hele geschiedenis met zich meedroeg dus. Ja. Maar toch, ik bedoel, Sartre en Simone de Beauvoir, wat, wat zagen die in ja, dat jonge ze, ze meisje? Ja, ze had een, een, een leuk koppie. Mm -hmm. Ze zag er spontaan uit. Ze, had, ze wist altijd wel wat ze wilde. En ja, mensen werden aangetrokken door haar. Door haar persoonlijkheid en door haar, door haar, haar stem? Door haar persoonlijkheid, want zingen dat deed ze nog niet. Nog lang niet. Wanneer is ze daarmee begonnen? Nou, ze is eerst vlak na de oorlog met uh, theaterstukjes begonnen. Mm -hmm. En uh, zingen, dat is pas uh, zeg maar rond 1949, uh, 1950 begonnen. En waarom is ze daarmee begonnen? Want kennelijk wilde ze eerst uh, uh, als actrice de brood gaan verdienen. Ja, omdat mensen gingen voor haar schrijven... Dus de, de bekende auteurs gingen, die, die kenden haar en die vonden haar leuk en spontaan. En die zeiden: goh, je moet eens gaan zingen. En dat is, uh, die hebben toen liedjes voor haar geschreven. En opeens had ze, had ze bekendheid, die had ze natuurlijk al, maar met zingen. Ja, het was helemaal niet de bedoeling. Zij was echt de muze van, van grote namen. Je noemde Sartre al, die heeft een keer over haar gezegd... Zij is de vrouw die miljoenen gedichten met haar meedraagt. Gedichten die nog geschreven moeten worden. Uh, uh, prachtig, dat, dat is hè? een prachtig compliment natuurlijk aan het adres van, uh, van Juliette Greco uh, Zij was eigenlijk als heel jong meisje... dus al een soort cultureel vaandeldrager van het existentialisme. Hè? Dat ja. was de, de stromen die hoogtij vierde. Stromen die individuele verantwoordelijkheid en vrijheid voorop stelt. Je, je bent er wat je, wat je doet. Je, je, je bent eigenlijk niet meer dan, dan de som zei, van je dame. Je hè? suis comme je suis. Ja, dat is ook een van haar bekendste ja. uh, liedjes. Hè? Je suis comme je suis. Um, en zwart was haar kleur. Hè? Oeh, waar gaan we nu over? Ja, want <laughs> zij nog steeds hult zich in zwarte jurkjes. <laughs> ja, ja. Uh, uh, grote zwarte lijnen om haar ogen. Ja. Ze heeft natuurlijk ook hele donkere sprekende ogen. Maar waarom die kleur? Ja, ze, ze wilde niet te veel in de openbaarheid komen. Maar dat lukt dus niet. En, en ja, zij vindt dat mooi. Het dat kleedt is, af dat op de een, een of andere manier. Nou, dat, dat is niet nodig. Of heeft ze dat ja. niet nodig? Nee. <laughs> ja, dat is, dat is de kleur van niet te veel op de voorgrond komen. Bescheidenheid. Bescheidenheid. Is het een bescheiden vrouw? Want je hebt er ja. een paar keer gesproken. Ja, heel discreet. Ja, ja. Ondanks... Pudeur, pudeur, zeggen we maar in het Frans. Ja, dat is mooi. Ja. Ondanks uh, haar grote naam. Ja, ja. Want je zegt in de jaren vijftig was ze hè, uh, echt ja, toonaangevend daar. Ondanks, ja, zij, zij, niet, zij wilde het niet. Het is, het is, haar, het is overkomen. haar overkomen. Maar ergens wil je dat dan toch ook wel. Want op een gegeven moment als je het echt niet wil zeg je niet met mij. Ja, nee, ze vond het wel natuurlijk leuk. Maar ze heeft het niet expres gedaan. Het, is haar, het, het in die kwam er allemaal naar dat toe. Ja, omdat zij zo inspirerend was voor ja. veel mensen. Ja. Um, was zij nou ook... Uh, iemand die een rol speelde in de jaren 50, hè, want toen was haar naam echt heel groot geworden in Frankrijk. In het publieke debat in Frankrijk speelde zij ook een, een rol in, in politieke discussies bijvoorbeeld? Nou, toen nog niet, nee. Wanneer is dat begon? Ja, toch meer in de jaren 60. Ja, Ja, zoals ja, uh, tegen, tegen geweld is ze. En, en, en ja, ze zegt meteen wat ze denkt. Dus dat is op een gegeven moment in de media viel dat natuurlijk niet goed. Mm het -hmm. is een periode geweest dat ze daar wel moeite mee heeft gehad. Maar ze bleef gewoon doorgaan en nou, iedereen heeft het begrepen. Van ja, ik bedoel, als, als Rico iets zegt, nou ja, dat moet je nemen. Of uh, niet, verder niet op ingaan, maar ze zegt wel wat ze denkt. En zat dat engagement ook in haar liedjes? Of uh, zat dat engagement meer in haar interviews die ze gaf... en de, de statements die ze afgaf? Um, ook wel in haar liedjes, hoewel zij zegt... Um, ik zing alleen maar chanson d'amour, mm -hmm. liefdesliedjes. Uh, maar dat kan ook een revolutionair liedje zijn. Maar dat is dan ook een liefdesliedje. Dus, dus voor haar is alles liefde. Alles is liefde? Liefde staat liefde boven en alles? Liefde en vrijheid. Vrijheid staat boven alles. Ja, vrijheid. Want dat, dat heeft ze onlangs nog gezegd... in een interview met Hugo Kams in Elsevier. Ik verdraag geen begrenzing en geen censuur. Nee, Nee, nee. dat is zo. Vrijheid, daar staat ja. ze voor. Sommige radiostations die draaiden haar liedjes uh, niet, hè, vroeger? Nee, dat, dat is het probleem. Maar dat is, uh, dat is over. Nou, het is wel interessant dat, dat ze echt voor de mening uitkomt. Want ze was in uh, Chile, Santiago de Chile. Ja, ja. Daar trad ze op voor Pinochet. Ja, dat wist ze ook niet dat hij daar zou zijn. Maar de hele zaal zat vol met militairen. Wat, en heeft, toen? Ze, wat heeft ze toen gedaan? Ze heeft allemaal anti-militaristische liedjes gezongen. En dat was geen succes. Nee, die maar militairen zaten haar haar bedoeling. daar niet op te ja. zij, zij ging dus direct die confrontatie aan. Ja, bijvoorbeeld, misschien heeft ze gezongen uh, Le Déserteur van Boris Vian. Hm? Zo tegen de oorlog. En dus bang is ze nooit geweest? Nee. nee. En, en die drang naar vrijheid, is die ook terug te herleiden naar, naar die jeugd? Naar, naar uh, de oorlogservaringen van haar moeder en haar zus bijvoorbeeld? En van haarzelf ook? Ik denk dat ze na de oorlog dat ze dat... Gewoon dat het eruit moest. Die mensen waren zo onderdrukt. Ze waren zo blij. Dat, dat, dat is gewoon gebleven. Ja, en nu nog steeds. Op nu haar 84 is ze nog steeds die vaandeldrager ja. van, van de vrijheid. Magnifiek. Heeft, ja, een ja, een bijzondere vrouw, die Juliette Cricot. Uh, ze heeft ook heel veel jonge mensen, eertijds jonge mensen, uh, een kans gegeven. En ik stel voor, uh, Frans, dat we gaan luisteren naar een liedje uh, dat zij zingt... geschreven door Serge Gainsbourg. Die was in die tijd nog echt helemaal niemand. Helemaal niks. Maar dankzij uh, Juliette Créco, mede dankzij Juliette Créco kennen we hem nu. Dit is een liedje van zijn hand, gezongen door Juliette Créco, La Javanaise. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour Avant d'avoir eu rendez-vous, mon amour Ne vous déplaisez Andine, jas, a. Wat hebben votre avis, van nous vu de l'amour de vous à moi, mijn lief. La Vanessa nous, nous Nous aimions Le temps D'une Chanson Et sans Hélas Avril en vain me À l'amour J'avais envie See in you this love, you, you, you, you, you, you, you, I La vie ne vaut d'être vécue sans amour Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour Nous ne vaut déplaisent En dansant la chavanière La Javanaise, Juliette Greco, een compositie van Serge Gainsbourg. Francis uh, Gamende, uh, wat, is, wat is de achtergrond van dit liedje? Um, dit is een heel grappig liedje. En bij Serge Gainsbourg is het altijd heel special. Want het is niet alleen het liedje, het is de betekenis, de woordspelingen en wat het eigenlijk betekent. En, en wat betekent dit liedje eigenlijk? Ja. Want als je het zo hoort, is het een heel lief liedje. Ja. En we vieren de liefde terwijl we de Javanaise dansen. Ja, heel ja. onschuldig. Ja, de la Javanese is dus een dans. Uh, in het Frans zeg je ver uh, la Java. Dat mm -hmm. betekent feest vieren. En uh, het is ook een argot. Argot, dat is de, de, de straattaal van Parijs. En die gebruikt uh, zeg maar syllaben, um, zoals AV. En V-A. Mm -hmm. Dus de, de letters A en V. En dat komt heel veel voor in dat liedje, als je heel goed luistert. Yeah. Ik heb er een paar opgeschreven. Dat is Avril, Ave, Ave, Javou, Davoir, Avi. Dan hoor je steeds die AV of die combinaties daarvan. Ja. En daar speelt Jens Boer heel erg mee. En verder is het een liefdesliedje. Ja, een liefdesliedje <laughs> zoals Grieco de veel heeft gezongen. Uh, uh, uh, Gens Boer is door haar, door, door, door haar ontdekt, mag je wel zeggen. Uh, want ze was steeds op zoek naar nieuwe componisten en tekstschrijvers. En ze liet hem, uh, Serge Gens Boer, ook bij haar thuiskomen om, om liedjes voor te stellen. En daar is toen wel veel over gefluisterd in Frankrijk. Van ja, ja, thuiskomen om liedjes te laten horen. Is, is dat nou wel alles? Ja, s'nachts, hè? Ja, s'nachts. Ja, maar dat is een beetje normaal in, deze, in die showbiz-wereld. Ja, maar is het niet zo dat, dat, dat Grico uh, uh, een oogje ook had op Gensburg? Nee, nee, ze vond hem heel lelijk. Oh, nee, dus nee, er is geen romance ontwikkeld nee, tussen nee, die twee, dat had Nee, nee, nee, niet dat, dat, dat ik weet. Nee. nee, want daar is wel over gefluisterd ja, ja, ja, ja. Maar hij was ook heel nerveus toen hij bij haar kwam. Hij liet uh, een, een whiskyglas vallen en... Dat ging allemaal verkeerd. Maar uiteindelijk uh, heeft hij toch dit liedje voor haar geschreven. Ja. Dat is een hele grote hit geworden. En, en, en, Toen heeft, niet. Niet, een, nee? niet meteen. Nee, nee, nee. Later pas. Ja, veel later pas. Ja, en Gensboer heeft natuurlijk zelf een naam gemaakt met allerlei opnames. Heeft ook voor Frans Gal veel geschreven. Dus wat dat betreft ja. een, een, een, een naam die ook groot werd in Frankrijk uh, ja, later. En, en zo is hij zijn carrière begonnen. Door de vrouwen die hem gezongen hebben. Ja, dus ook door Juliette Kriko. Ja, als ja. eerste, ja. Ja. Stond bijna. Krik... Ja, bijna, ja. Bijna. Ja, bijna. Ja. Zij heeft hem ontdekt. En zij heeft tegen Frank Renaud in het AD gezegd een paar dagen geleden... als ik ergens een mooie bloem zie, dan pluk ik hem. Ja. En daarmee had ze het ook over componisten en, en, en jong talent. En ja. Gens Boer zag zij als die mooie bloem. Ja, want ja, ze, ze eerst dacht ze, god, wat lelijk. En de, hoe kan dat nou allemaal? Maar uiteindelijk vond ze hem wel heel mooi... Ja, uiteindelijk nou, in, in, zijn, uh, in zijn doen, in zijn schrijven natuurlijk. Stond Cricorno uh, ook voor een wat vrijere seksuele moraal... dan, dan we uh, zo in de jaren 40, 50 gewend uh, waren? Ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel, want zij zegt... Uh, ja, ze heeft dus wel veel mannen gehad in haar leven. Maar als ze niet meer kon lachen met ze, dan ging zij weg. Dat was het belangrijkste. Zij is altijd vertrokken. Zij is vertrokken. Ja. Want ze heeft ook een relatie gehad bijvoorbeeld met trompetist Miles Davis, hè? Ja, ja, en dan zegt ze, ik zag niet eens dat hij zwart was. Zo mooi was hij? Ja, zo mooi en zo geweldig. En toen kwamen ze in Amerika. En in een restaurant werd hij niet eens geaccepteerd. En toen? Hoe reageerde zij? Nou, toen pakte zij, zei ze tegen een meneer die dus daar de leiding had... mag ik uw hand zien? En die liet hij zien en toen spuugde ze erin. Ja, een vrouw die, die, die Zo, zegt wat ja. ze denkt. Ja. En staat voor vrijheid. Ja. Ja. <laughs> Hoe reageerde Frankrijk op, op, op uh, haar, haar doen en later ook op uh, amoureus gebied? werd dat geaccepteerd in Frankrijk? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar dat vraag ik me nu ook weer af. Hè. Je hebt die hele affaire Dominique Strauss-Kahn. De, de, de, de, de, de, de, de, de inmiddels oud-baas van het uh, Internationaal Monetair Fonds. Ja. Is natuurlijk erg in de problemen gekomen in, in de Verenigde Staten. Ja. <coughs> uh, zit daar nu ook vast. Maar in Frankrijk lijkt, lijkt men toch vooral geschokt te zijn... dat er zo'n grote zaak van wordt gemaakt. Ik bedoel, eh, dit ja, heeft ze nou... niet verstandig aangepakt, is, trouwens, kan zeggen de Fransen. Ja. Maar dat de man vreemd gaat en wat amoureuze slippertjes maakt... dat lijkt meer geaccepteerd dan het bij ons zou zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat is het ook, maar daar komen ze nu langzaam op terug. Maar het probleem is wat ze op televisie zagen in Frankrijk... waar ze helemaal onder sho in shock. Toen ze zagen hoe deze man geboeid... Uh, werd geleid, weggeleid door agenten. Dat is gewoon in Frankrijk, not done. En, en dat land is al een tijdje in shock daardoor. Ja, ja ho ook, ook, hoe dat kan. Die, ook omdat hij misschien de volgende president zou worden. Ja, daar was misschien. sprake van. Daar was sprake van. Ja. Ja. Maar ja. het feit dat men ook op, op, op het uh, seksuele avontuur van strauss minder uh, paniekere reageert dan bijvoorbeeld in Amerika. Ja dat is ook de reden dat men de de de amoureuze relaties van van een makkelijker accepteerde zeker de moraal is losser wat dat betreft ja. in frankrijk ja ah. maar uh, dat wordt steeds minder want Hoe de komt dat? de jongere generatie uh, die, die die gaan ook mee in het in het leven van van de vrouw die die over ze gaan over de kinderen uh, wat vroeger gebeurde dat niet een man die stond daarboven en die deed precies wat hij wilde en de vrouw die runde de rest. Ja. Maar nu tegenwoordig niet meer. Iedereen doet alles samen. Dat is gewoon een generatieprobleem, denk ik. Dus waar deze meneer Strauss-K... nu nog tot op zekere hoogte mee wegkomt in ja. Frankrijk... Uh, uh, zal een, een uh, uh, politicus over 30, 40 jaar niet meer uh, nee, dat, uh, lukken dat, in Frankrijk. Dat zal dan niet, nee, dat komt niet meer voor dan. Dus ook die moraal is, is aan, aan uh, ja. uh, uh, verandering omgeven. Maar ook uh, op het ogenblik aan de, de schuld gegeven aan de pers. Die heeft dat steeds... Onder de mantel der liefde bedekt. Mm -hmm, mm -hmm. Ook omdat het een is die ja, nu ja, uh, misschien bedoel, nog wel ja. heerst... maar die echt aan verandering onbehevig Er zijn, zijn genoeg is. presidenten geweest met affaires en dubbele huishoudens. Maar dat werd geaccepteerd, kennelijk. Dat werd geaccepteerd. En dat ja. wordt nu minder, nou, zeg je? Nou, dat was niet echt bekend... maar dat werd wel geaccepteerd toen het bekend was. En dat ja. zal nu minder worden, die acceptatie in ja. de toekomst, zeg je? ik denk dat je. het nu een groot probleem wordt. Ja. We praten verder over Juliette Riccord. Maar eerst gaan we luisteren naar een schitterende uitvoering van uh, Les Vieux Amants. Uh, van Brel natuurlijk. Uh, uh, de, de, de muziek is geschreven door Gérard Joannest, Sinds jaren uh, haar echtgenoot. Uh, zij, hij komt ook mee, hè, vrijdag, naar Carré. Ja, fantastisch. Uh, laten we eerst even naar een fragment gaan luisteren. Les ja. Vieux Amants. Des orages Va ans d'amour, amour C'est l'amour folle Mille fois tu pries ton bagage Mille fois je pries mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi, celui de la conquête MUZIEK Les vieux amants, maar dan in de uitvoering van uh, Juliette Greco. Uh, Francis Gamende, uh, het is echt op een hele andere manier uitgevoerd... Dan, dan de versie die wij toch vooral kennen, de versie van Bril. Ja, heel persoonlijk. Met veel meer passie. Ja, maar dat komt ook omdat haar man, die achter de piano zit... het heeft geschreven, samen met Brel. Ja. Dus die, die kan dat heel goed overbrengen. Maar zij ook. De, zij, zij vertolkt meer de, de... Hoe moet je dat nou zeggen? De, de strijd die mensen moeten leveren om al die jaren bij elkaar te blijven. Ze willen bij elkaar blijven, maar zij vertolkt echt... Op deze manier maakt ze, maakt ze die strijd ook zo mooi uh, uh, helder, vind ja, ik. Ja, ze, ze, ze zit er meer in. Ja. Maar het is ook grappig wat zij zegt over, over Brel. Zij is ook de, een van de eerste die, die Brel ontdekt heeft, die voor haar geschreven ook heeft. Ook Brel weer? Ja, ook Brel. Ja, ook Ferré. Maar over Brel zegt ze dan: ja, um, hij zong zijn liedjes in de pauze van een bioscoop tussen de films in toen zij hem ontmoette. En als hij dan bijvoorbeeld de Kite Pa zingt, dan, dan gaat hij bijna huilen. Maar ik word razend, zegt ze dan. Weet je, niet van de pa verlaat me niet. Niet en smekend. Lopen, smekend en triest, en oh god, oh god. Nee, ze is oh, ook woest. Dat is het temperament. Ja, je gaat me niet verlaten. En heeft ze dat ook tegen Brel gezegd, van goh, er wat meer passie in? Nou, dat denk ik niet, nee. Dat is haar genre. Hè? Ja, dat is haar ja. manier van, van uitdrukken. Ja. Nou, Breil dus ook ontdekt door uh, Greco. en ook de eerste kansen gekregen door ja. uh, uh, Juliette Greco. Uh, een zinnetje uit, uit dit liedje, Les Vieux Amants. Uh, vrij vertaald uh, gaat het dan op een gegeven moment... over het talent om oud te zijn zonder volwassen te zijn. Ja, dat staat erin, inderdaad. Het revieux sans être adulte. adulte. ja, dat is prachtig. Het, het is, gaat een liedje over... Twee geliefden die al twintig jaar samen zijn. Maar die zeggen uiteindelijk, we houden nog steeds van elkaar. En ja, we zijn volwassen, maar we houden nog steeds van elkaar. Ja, en ik, ik vraag me dan ook af, is dat op haar lijf geschreven? Wil zij, hè, oud? Dat, nou ja, dat, dat heb je niet in de hand, dat word je op een gegeven moment. Uh, maar je kunt wel oud zijn zonder volwassen te zijn. Voelt zij zich ook zo? Oud, uh, maar niet volwassen? Uh, nee, zij voelt zich niet oud. Helemaal niet. Maar ze voelt zich wel volwassen. Dat wel? Ja. En wat maakt haar dan volwassen? Nou, haar attitude natuurlijk. Het is toch een oudere vrouw nou. Mm -hmm. Wel mm -hmm. een mooie, fantastische oude vrouw. Nee? Maar, uh, maar ze, ze speelt ook en ze, ze treedt heel vaak op... en ze laat liedjes schrijven door jonge mensen. Nog steeds door jonge en, mensen. En dat houdt haar jong. Want ze plukt, hè? ze had het mooie beeld van ik pluk bloemen als ik ze zie staan. Die, ja. die bloemen plukt ze nog steeds. Ik bedoel, ze is <laughs> nog steeds op zoek naar jong talent en naar, naar nieuwe mensen. Ja, ze neemt regelmatig op met jonge mensen. Ze vindt dat heerlijk. Nog steeds dus op zoek naar nieuw talent. Ja, ze staat midden in het leven. Wat zou we. zij van die Bretonse zangeres vinden? Ik denk dat ze dat heel leuk vindt. Ha. Ah. Het is een onverslaanbaar duo natuurlijk. Hè? Juliette Gricot en Gérard Joannès. Uh, uh, uh, daarmee komt zoveel geschiedenis samen. En zoveel talent ook uh, samen. Uh, kennen zij elkaar ook via Brel? Ja. Ja. Want uh, zij zong dus... Ja, ze heeft dus het begin van Brel meegemaakt. En ze, ze, ze woonde al heel lang samen voordat ze trouwden. En dat, uh, dat is dan nu al 30 jaar, denk ik. En Joannès schrijft ook nog steeds voor haar? Hij schrijft ontzettend veel voor haar. Wat dat betreft een, een, een bijzonder koppel, nog steeds, na al die jaren. Prachtig, ja. We hebben nog een liedje van uh, Juliette Grico, uiteraard. Uh, een liedje geschreven door Guy Béard. Het heet Il n'y a plus d'après. Uh, misschien eerst even toelichten voordat we naar een fragment gaan luisteren. Wat voor lied is dat? Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. En dat is een, een liedje, een beetje een nostalgisch liedje. Zo van, um, het zal nooit meer zijn, ons Saint-Germain-des-Prés... Want het is niet meer wat het was en het zal niet meer wat het, wat het zal worden. Het is alleen maar vandaag. We gaan naar luisteren. Il n'y a plus d'après. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris Quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi. Il n'y a Aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain des prés ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi. Tu me dis, comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes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 Juliette Cricot, il n'y a plus d'après. En ik praat over Juliette Cricot, die komende vrijdag een concert geeft in Carré in Amsterdam met Francis Gamende. Zij is muziekuitgever van de Franse muziek. Ze presenteerde jarenlang programma's over het Franse chanson in Frankrijk... per Radio Monte Carlo. En ze is ook een van de organisatoren van het Concours de la Chanson hier in Nederland. Francis, het zal nooit meer zo zijn als het was. In Saint-Germain-de-Pré zingt Juliette Gréco. Bestaat er überhaupt nog zo'n invloedrijk kunstenaarsmilieu in Frankrijk... zoals dat eertijds in de jaren 40, 50 zich daar ontwikkelde? Niet hoe we dat gekend hebben in die tijd met Sartre en Beauvoir... Nee, nee, ze zijn allemaal met zichzelf bezig. En niet meer zo, zo los en zo vrij en de tijd nemen... zoals die filosofen en schrijvers het deden vroeger. En hoe komt dat? Ja, dat is iets van de, van de tijd natuurlijk. Mensen zijn veel meer gesloten, ze hebben een drukker. Ze, ze willen niks meer. En ze, ze uh, uh, vertonen dus ook minder engagement? Uh, nee, dat hebben ze nog wel. Dat is er nog wel? Ja. Ja, alleen zoeken maar, ze elkaar daar niet mee op. Nee, ze, de rest interesseert ze ook niet. Ze staan alleen voor ze hun eigen ja, mening wat ze dat ze betreft. Staan, ja, precies. Ja. Want, want zijn er ook kunstenaars... Hè? Juliette Cricot is natuurlijk een zangeres... maar tegelijkertijd een zangeres waarvan je precies altijd geweten hebt... waar zij voor staat, wat haar idealen zijn. Zijn er ook in, in, in, in het Franse chanson op dit moment uh, uh, kunstenaars... die zo helder zijn over waar ze staan? Um, nee, ik denk het niet meer. Nee, je hebt natuurlijk uh, links en rechts. En uh, de ene, men weet, die horen bij de linkse groep... en de andere horen bij Sarkozy, zeg ja, maar. Ja. Maar uh, meer dan uh, presidentscampagnes of uh, politieke engagement... Dat is niet echt meer Het is links of rechts en meer doen ze niet. Nee, ze dus treden ze op bij het congres ja. van de ene partij of bij ja. de andere partij. Ja. Daar kun je Dat dan iets uit wel. opmaken. Wie voor wie is. Ja, maar verder, verder laten, ze zich niet over uit, laten ze zich niet over uit waar ze staan. Want de Cricot natuurlijk altijd wel heel erg ja, nog steeds. duidelijk ja. gedaan. Wordt er nog geluisterd naar Juliette Cricot in Frankrijk? Uh, geluisterd? Um, ik, ja, zeker wordt er naar geluisterd. Maar... Of ze er iets van aantrekken, dat weet ik niet. Maar do doet haar mening er nog toe in 2011? Uh, ja, het doet er wel toe. Ja, ja, ze is natuurlijk een belangrijk persoon. Nog steeds. Ja, maar en, nog, en ze denk, is nog steeds iemand die dus ook haar mening uit... en die, die ook, ze ook meetelt in de publieke opinie. Ja, ja. Ja. Want, want ze heeft bijvoorbeeld uh, in dat interview ook weer met Hugo Kamps gezegd... dat ze zich enorm veel zorgen maakt over de verdere opkomst van het Front National. Hè? Over Marine Le Pen, uh, de, de, de dochter van Jean-Marie Le Pen... die ja, als het even uh, meezit voor haar straks zomaar die tweede ronde... van die presidentsverkiezingen in kan. Daar maakt ze zich even enorm veel zorgen over. Uh, ze heeft ook gezegd, uh, politici denken dat ze alle ongemak kunnen verstikken... in de kussens van oppervlakkige luxe en comfort. Maar ik zie de verontrusting in de ogen van... Jongen. Ik voel hun honger naar verdieping. Hele, hele uitgesproken analyses. Um, he, heeft ze dat bij het rechte eind, denk je trouwens, dat, dat, er, dat er iets broeit in Frankrijk? Ja, dat broeit zeker wat. Ja, en, uh, daar maken we ons erge zorgen over. En wat broeit er precies? Ja, dat is toch extreem rechts een beetje dat in opkomst. En maar Marine Le Pen, die, die verdoezelt dat heel goed. Dus niet zoals haar vader, daar kon je echt zien van hop, weet je. Dat gebeurt niet, maar zij doet het heel lieflijk en heel slim. En men heeft dat niet echt in de gaten. Dus dat is echt verontrustend. Ja, dus die verontrusting die, die, die, uh, deel jij met Greco uh, wat ja. dat betreft. Ja, helaas. En, en heeft zo die analyse bij het rechte eind dat, dat, dat er ook een tegenbeweging gaande Is dat ook jongeren zich meer beginnen te roeren in Frankrijk? Dat, dat jongeren uh, uh, naar verdieping zoeken en niet alleen maar naar luxe en comfort? Ik, ik denk het wel, want ja, ze, ze, ze moeten wat en het gaat niet goed. Dus men probeert toch iets, uh, iets te verdiepen om aandacht te krijgen... en om betere banen te, te krijgen. Ja. ja, bijzonder toch dat zo'n vrouw van 84 uh, zo... Uh, stimulerend werkt. Ja, zo stimulerend werkt en ook zo helder kijkt naar, naar het land waarin ze leeft. Ja, ongelooflijk. Het is een hele bijzondere vrouw. Is, is, ze, is ze trots op haar Frankrijk, anno 2011? Ja, ze is zeker trots op Frankrijk. Ondanks deze ontwikkelingen? Ja, ze gaat ook niet weg. Ik zie haar niet weggaan uit Frankrijk. Nee. Maar ze blijft wel waarschuwen waar dat nodig is. Ja, dat, uh, dat doet ze continu. En als er ook maar iets is, dan zegt ze het. Ja. ja. Een hele vrije vrouw. Een vrije vrouw die, die ja. niet wegloopt voor een haar mening. Een typische Franse vrouw die haar mening geeft. Ja, een typische Franse vrouw? Ja. Ja, echt het... het Archetype, zeggen we, van de Franse... Française. Z zijn de Franse vrouwen... überhaupt helderder in hun standpunten... dan bijvoorbeeld de vrouwen in Nederland? Meer Z uitgesproken? Ja, ja. ja. Ik, ik ken niet veel Nederlandse vrouwen... die echt hun mening zo geven. En Franse vrouwen... deinden ze daar minder uh, snel voor terug? Nou, op politiek gebied uh, toch wel. In intellectueel gebied uh, zeker. Ja, dus wat dat betreft is Greco ook een typische Française. Uh, heeft zij erfopvolgers, denk je? Um, ik ben bang van niet. Zij is nu de zeg maar uh, qua chanteuse, want je weet, een chansonnière is in Frankrijk een stand-up comedian. Oh, echt waar? Ja. Maar dat is in Nederland zo ingeburgerd. Ja, chansonnière ook. Ja, dat klinkt prachtig. Maar het is niet het nee, goede woord. een is dus gewoon een stand-up comedian. Dus uh, het is gewoon een chanteuse. Ja, maar als He? chanteuse <laughs> wordt ze niet opgevolgd. Uh, niet in die grote mate. Zij is de opvolger, zeg maar, van Piaf. Ja. He, zij is nu de grootste na Piaf. En ja, ik denk niet dat er iemand achteraan zit... die, die zo die allure heeft... En die kracht die zij nu heeft. Reden te meer om te gaan kijken naar het concert komende vrijdag ja, in Carré. Ja, en Karee. het is exclusief en eenmalig hè, in Carré. Een bijzondere uh, ervaring. Ik wens jou daar, uh, Francis Gamende, enorm veel uh, genoegen komende vrijdag. En ik kan me voorstellen dat je het af en toe net even niet droog houdt. Mm. Als die vrouw daar op dat podium staat. Fijn dat je er was. Dank je wel. En uh, ja, ik zei het al, voor veel mensen is en uh, Francis zei dat ook, is Juliette Rico nog steeds een inspiratiebron. En ik ben nou zo benieuwd op welke manier Frankrijk voor u een inspiratiebron is. Van welke zangers of zangeressen houdt u? Welke schrijvers verschilt u? Wordt u geïnspireerd uh, door de Franse keuken? Of wie weet wel door la, oh l'amour à la Française? Nou, dan kunt u bij ons uh, terecht. U kunt ons nu al bellen op 08 1121, Mailen kan naar Kazaroena en twitteren met hashtag Kazaroena. Dat de is de grootste video's. Krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen, volgt nu een uitzending van Radio Bergei. Nee. Oh, dat, dat ene gisteren, dat is iets uit de hand. Ja, nee, ik ga, ga dan nu even, want dan neem ik de kop. Ja, wat? Dat je. Dat je. Ja, maar even Oké. Okay. Radio. Radio Bergeik. Radio Bergeik. Het radiostation voor Berg. -Eik. Radio. Berg -Eik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Goeiedag, dames en heren. Ja, dit is even wennen. U hoort natuurlijk niet het vertrouwde stemgeluid van uw vaste ankerman, Toon Sporenberg, dit is Peer van Eerstel. Toon, die had even last van het indrinken. Die, misschien zien we hem, horen we hem nog terug uh, vandaag We hebben heel veel uh, op de rol staan, op het programma, zal ik maar zeggen. We gaan uh, heel veel dingen achter elkaar doen. En we beginnen zo direct als vanouds met een uh, gemeentebericht. Daarna hebben we hele andere dingen. En muziek natuurlijk gaan we doen. Uh, we hebben een hele interessante uh, brief gekregen. We gaan gewoon heel veel doen. Uh, we moeten snel gaan beginnen. En ik zou zeggen, uh, laten we beginnen met een gemeentebericht. Gemeenteberichten. Uh, ja, hij komt er weer aan. Uh, alle, heel Bergijk is alweer... Uh, uh, in de naam nu geklommen en uh, in de loodsen staan de auto's al weer klaar, want hij komt er weer aan, de jaarlijkse Kennedy-mars, de Kennedy-optocht, waarmee we die gebeurtenis herdenken uh, van 22 november 1963. Waar was je op dat moment, is de meest gestelde vraag en de meest gehoorde antwoord is dan in de kroeg, natuurlijk in Bergerijk, en de meeste mensen hebben dat van horen zeggen, want weten dat natuurlijk niet meer. Uh, aanstaande vrijdag uh, uh, sluit de inschrijving. Dus wil je meedoen aan uh, de grote Bergijkse Kennedy-mars? Schrijf je in. En wij van Radio Bergijk gaan natuurlijk live verslag doen van dit geweldige spektakel. Ah, Peer van Eersel. Ah. Goedendag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel. En uh, ja. Ja, het is misschien een beetje gek, maar we, we, we hebben het gemeente hier bij Radio Bergijk... Uh, het woord te moeten geven en zelfs iemand uit te nodigen die kritiek op ons heeft. Die echt een klacht heeft, die ons iets verwijt. Het is uh, niemand minder dan Bert van Stolwijk. Ja. Hij zit hier naast me en, en, en Bert, jij, jij zegt... Radio Bergijk is één exponent ervan, ja. maar wat verwijt jij ons? Nou, ik verwijt de media in het algemeen, maar Bergijk in het bijzonder... dat ze altijd maar met groot leed komen. Dat ze altijd gewoon de dingen zo overtrekken naar groot leed. Het is allemaal uh, angst en ellende in de, in de grote wereld. Met honger en steunacties en, uh, en dood. En kinderen die allemaal doodgaan en zo. En die aan Vlaarden geschoten worden. En, en, en vermoorden negers in, in Afrika. Gewoon, maar niet, niet zomaar eentje die gewoon toevallig uh, gewoon tegen een altaarpaal aanloopt. Maar ze worden ook duizenden tegelijk met manchetten afgeslacht. En nou, dat doet me gewoon helemaal niks meer. Ook die honger en ellende en oorlog, dat raakt me gewoon niet meer. Waarom? Omdat het zoveel is. Het raakt me gewoon niet. En ik, ik, ben dus, ik, ik pleit voor klein leed. Maar dus, je verwijt ons het grote leed. En jij wilt eigenlijk meer op de media, wil je meer klein leed? Ja, omdat, omdat dat is dus gewoon, dat raakt de mensen veel meer. Gewoon als iemand de portemonnee kwijt is, of uh, gevallen is van een trapje of zo. Daar kun je je in verplaatsen. Maar ja, als er honderd negers uh, met manchetten afgeslacht zijn. En uh, vreselijk bloedrug. En, ja, wat weet ik daar dan nou van? Wat moet ik dat doen? Dat zijn honderd te veel, dat weet ik ook wel. Maar uh, ja, wat, ik kan daar niks aan doen. Nee, je? maar heb je dan wel, voel je je dan wel geraakt door die neger die ergens van een trapje is gevallen. Ja, ja, want dat kan ik me wel voorstellen. Ik sta zelf ook wel eens op de trap. Maar ik, ik, ik, ik heb nog nooit hier iemand in Bergijk gewoon met manchetten gewoon de boel zien afslachten. Gewoon. Maar als ik dan hoor dat de buurvrouw van drie huizen verderop... Hè, dat die gewoon laatst was op de fiets stappen... en die fiets stond tegen dat lage hekje aan... en ze stapte erop en ze lazert zo met de fiets... naar de andere kant van het hekje over. Zo, weet je, zo met de kop op de stenen. Nou, dat gaf een hoop bloed en ellende en zo, hele buurten, rappen, en ruur. wij hebben toen naar de dokter gebracht. Nou, dat, dat was ik gewoon een stuk van s avonds Maar ja, precies, maar dan verwijt jij de media dat wij daar dan niet bij zijn. Nee, dat je gewoon altijd maar hoe meer, hoe meer, hoe beter. En dat, dat is dus niet zo. Het is niet altijd hoe meer, hoe beter, hoe meer je voelt of ja, zo. Ja, maar we kunnen toch onmogelijk, Bert, en dat begrijp je het ook wel, bij iedere hekje waar een fiets tegenaan staat een verslaggever neerzet Nee, maar je kunt er wel gewoon wat meer, uh, je, kan, je wat meer naar op zoek kunnen gaan naar het kleine leed. Of, of laatst nog die kerel die met, die, met dat Stanley-mes. Uh, dat oog van zijn kind had uitgesneden. toevallig. Toen hij dat linoleum aan het snijden was. Ja, dat was ook per ongeluk. Ja, dat was per ongeluk. Maar da dat is dus nog veel erger. Want al die oorlogen, dat is niet per ongeluk. Dat is niet per ongeluk. Ga me niet vertellen dat het per ongeluk is. He, dat is expres allemaal. Dus wat vind ik daar nou erg aan als het expres is? Begrijp je wel? Maar per ongeluk, dat is erg. Als je het niet bedoeld had. Maar dat is allemaal bedoeld. Dat is toch bedoeld? Ja, Bedoeld late. Nee, ja, maar, nou, wat zeg je daar dan op? Ja, maar, Want jij hebt nee, maar, toch het radioprogramma. Nee, nee, wacht nou eens even jij. Nee. Bert van Stolwijk. Ik, uh, nee, nodig jij nou hebt het radioprogramma. Nee, nee, hey. Jij maakt er die hey. grote verhalen van, terwijl er helemaal niks gebeurt. Het is helemaal niet zo erg. Wacht nou, mag ik mag nou ook even. Bert en is van het waar? Is het waar? Bert van Stolwijk. Jullie doen altijd alsof het waar is. Het is natuurlijk niet nee, waar. Nee, het is niet waar. waar. Alles wat wij brengen is waar. Ach, oh, god, mijn ja, dat is niet waar. Wacht nou eens even. Wij geven jou hier uh, uh, uh, radioruimte. Ja, nou en moet ik dan zeggen wat jij wilt? Moet ik jou napraten? Nee, Bert, kijk, Wij van Radio Bergrijk, wij willen een zijn. Mijn dokter had gewoon een rapport. En dat komt wel door die klootzak van die leraar. Dat is een socialist. Okay. Dat is een socialist. Goed. Ik had een drie voor tekenen. Een drie. Ik kom in jaren drie. Moet ik wel tegen een meisje zeggen dat ze een drie van tekenen heeft? Dat is de lust in nog leven. Goed, Bert van Stolwijk. Wacht even. De lust bent, in nog leven? Ja, je die bent teken, in de Radio Bergijk. Kijk ze drie van, van die Stolwijk. socialisten. Dat is klein leed. En wij ja. zijn een oog op de wereld. Ja, wij willen ja, de wereld binnenbrengen in de Bergijkse huiskamer. Nee. nee en maar dat zowel dat het, wel dat het begrijpelijk is voor de Bergijken. Nou, niemand luistert meer naar het, naar het radioprogramma. Omdat jullie allemaal een veel te grote kop hebben. Nee, natuurlijk kijken wij ook naar Eersel. Wij kijken ja, ook naar, een naar... Zelfs naar de grote stad. Af en toe kijken ja. we eens naar Eindhoven. Want we vinden dat belangrijk voor de Bergrijkenaar. Maar goed, Bert van Stolwijk, ik vond het jammer dat je je zo moest opvinden. Nou, waarom? En toch vind ik het, weer, vind ik het erg goed dat wij toch jou een stem hebben geboden... Ja. Eh, om, om je kritiek te uiten op de media en in het bijzonder Radio ja. nou, een ik dacht drie. Ja, Een drie. Ja, een drie. Beetje... Dat... Nou. Ja, nou is genoeg. Bert van Stolwijk. Dankjewel voor je komst naar Berghijk. Nou, ik vond het helemaal niet erg. En je kan daar, achter de klas, daar zit een man met een petje. Die heet Ted, daar kan je even je, je consumptiebon gaan halen. Oh. Die kan je inwisselen bij je café Beeks. Oh, nou, dat moet ik nu, die vent hier, wil jij die Beeks. Beeks, geen mijn is alleen maar dit ik dan ben ik een tijdje uh, kun jij even een nieuwe spiegel kopen voor in de toilet want het was projectiel net het kwam nog al uh... Ja, want weet, weet je wat ik gisteren zag, wat jij deed? Nou. Je, je was je glas aan het opeten. Oh, dat zal het zijn. Die kopstootglaasjes. Als jij een bepaalde manier heen bent, dan ga je op een gegeven moment die kleine Genevenglaatjes opeten. Ja. Maar ja, dat kan je maag niet verteren, dus dat projectiel braak je er dan uit. Ja. Glas op glas. Ja, het lucht wel. Dames en heren, we gaan beginnen met een nieuwe rubriek... waar u de jingle nog van te goed heeft. Het, uh, het behelst in ieder geval dat luisteraars kunnen melden bij ons... Uh, schriftelijk of uh, telefonisch... Uh, of ze iets zoeken, of ze iets kwijt zijn, of ze iets gevonden hebben. En dan kunnen dan dus weer andere luisteraars op reageren... als ze het desbetreffende artikel of ding of persoon gevonden hebben... of nodig hebben of kwijt zijn. Um, we gaan beginnen met één brief, uh, en die gaat Peer nu voorlezen... Maar onthoud het dus, u kunt ook vanaf nu dagelijks bellen... met dus dingen die u kwijt bent geraakt, zoekt of gevonden wil hebben. Ja, dag ja. dames en heren. Dit is de rubriek waar, waarvan Tedje nog de, de jingle aan het maken is... Tetje, doe maar iets met hulp of luisteren of zo. Ja. Verzin maar iets. Met Bergijk erin in ieder geval. Ja, wel met Bergijk, in dat het hulp is uh, gevraagd door luisteraars aan luisteraars. Voor en Voor waardoor... luisteraars. En die hulp wordt dan ook geboden door luisteraars, hopen wij. Ja. Ik heb hier een brief gekregen oh. en daar, daarmee kwamen wij op deze rubriek. Die is van uh, Margreet van Bladel en de brief luidt als volgt. Ik uh, doe alleen even de doende passages. Het is namelijk nou een dichtgeschreven epistel van... 24 kantjes. Maar daar ergens kwamen we de hulpvraag tegen. Ja, het gaat en, verder alleen over de jeugd, hè? Ja, over ja, de jeugd en misbruik en pony dood. En, uh, ja. Nou ja, de konijnen wordt ieder jaar geslacht. Ellende, ellende. Maar goed, een berghechtse jeugd. Um, maar dan komt ze to the point. En dan zegt ze... Op uh, bladzijde 23. Op bladzijde 23. Ja. Wat ik eigenlijk wou schrijven staat hier. Ja. Er staat, ik puzzel graag. En doe dat dan ook veel. Onlangs ben ik begonnen aan een tweedehands aangeschafte 40.000-stukjes 40 puzzel van het meer van Lugano. Nu is mij gebleken, nadat ik de puzzel bijna klaargelegd had... afgelegd bedoel ik, of schrijf je klaargelegd, of afgelegd. Ja, of is het nou een puzzel klaargelegd, of afgelegd. Nou ja, dat zoek ik nog wel even op. In ieder geval was ik bijna klaargekomen. Oh, dat is doorgestreept met de puzzel. Die was in ieder geval gereed gekomen. Laat ik het dan zo schrijven, schrijft ze. Maar dat staat er niet, schrijft ze, dat zeg ik zelf. Om het even duidelijk te maken. Ja, staat er... Gereed gekomen. Laat ik het dan zo schrijven. Daar was ik. Schrijf ze. Dat schrijft dat, ze. Dat, dat schrijft ze. Maar dat lees ik niet voor, want nee, dat nee, zeg nee, ik niet. nu zelf. Is het mij gebleken dat er één stukje mist, en namelijk van de lucht: het gaat om het stukje, als je even meetelt. Het veertiende stukje van rechts en dan het vierendertigste van boven. Van het, van het kantstukje, waar ik altijd mee begin. Omdat de kant het makkelijkste is, want die heeft een recht kantje aan het puzzelstukje. Oh, dat is slim. Dat is het puzzelstukje wat ik mis. Ik dacht, misschien kunt u in Radio Bergijk een oproep doen aan mensen die ook zo'n puzzel deze puzzel hebben. En die het stukje misschien of dubbel hebben of misschien niet meer nodig. Of er toch nooit meer naar omkijken. Graag. Zou ik zo'n puzzelstukje van iemand ontvangen die er toch niks meer mee doet? Maar dat schreef ik al. Schrijft zij. Kunt u mij misschien helpen? Nou, dan staat er een adres en een telefoonnummer. Dus is het een, een, een aanvraag aan ja. luisteraars van Radio Gijk die ook graag puzzelen, ja. die toevallig die puzzel ook hebben... Ja. en hem al heel vaak hebben klaargelegd. Ja. of afgelegd. Of gereed. daarmee klaargekomen. Nou ja. Gereed. Gereed gelegd zijn. Ja. Hem gereed gelegd hebben. Die er toch niet meer naar om kijken of ze dat puzzelstukje ja, in een envelop gewoon, willen doen. Of er met, gewoon niet zo aan hechten. Of niet aan gehecht zijn. Dat ze die puzzel uh, opsturen naar Radio Berghijk En ja. dan zorgen wij dat het bij deze kamer. Nee, niet de hele puzzel. Toch alleen dat ene stukje. Maar dat ene stukje. Want als ja, wij ja. moeten gaan uitzoeken in zo'n doos welk stukje dat is... Dan, dan moeten wij eerst een, die een, hele puzzel klaarleggen. Afleggen. afleggen. Gereed meekomen. Ja. Nou, nou ja. Um, dat is een eerste hulpvraag. En daarmee ja. wouden wij een rubriek starten. We kunnen ons voorstellen dat er heel veel mensen met zulke prangende problemen... Zitten en wij gaan ons radiostation nu openzetten voor mensen die misschien iets kwijt zijn, misschien iets gevonden hebben. Of iets zoeken. En iets kwijt willen. Ja. Of misschien. In deze rubriek waar we nog geen jingle voor hebben. Precies. Maar die jingle gaat in ieder geval iets behelzen met hulp en luisteraars. Voor luisteraars, doorluisteraars. Eén berg met erin of zo. Ja. Nou, ja, dat kan Tetje beter. Ja. Oh, dat is ook leuk. Hulp. Ja. Begeek. Nou, dat kan jij beter, Ted. We gaan iets anders doen. Oké. Radio B. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk. Voor het volk. Opa zei altijd: soms lijkt het wel of alles voor niks is geweest. Einde Bergijkse Volkswijsheid. Nou, laten we zeggen dit wat u net hoorde... dat kunt u uh, vaker uh, verwachten in Radio Bergrijk. Deze, uh, ja, toch, Bergrijkse wijsheden. En uh, ja, dan zegt ze wel dat het onder de grote riolen... dat we dommer zouden zijn, of dat het... Uh, maar de, hier zie je aan hoe doorleefd doorleeft... en hoe het de wijsheid zit in onze ge Brahmanse geesten. Ja, natuurlijk. Maar dat, is, dat, dat, dat, dat wist iedereen natuurlijk wel. Maar het is gewoon leuk voor de mensen... om ze nog eens een keer uh, zo op een rijtje te zetten... en uh, af en toe langs te laten komen. En, en je goed te laten, ja, door zo'n wijsheid laten doorspoelen. Je geest ja. te laten schoonwassen door zo'n wijsheid. Er komt allemaal bloed uit mijn mond. Zou dat ook van dat glas zijn? Ja, denk het wel. Kun jij even afsluiten? Er steekt ook een raar hoekje uit je, naast je ademsappel uit je keel. Radio. P. Dat is zo'n voetje van zo'n glas. Moet je even duwen. Ik ga dat even terugduwen. Ja, even terugduwen. Sluit jij even af? Ja, ik sluit af. Goeiedag. Nou, dat was uh, de Radio Bergijk voor vandaag. Ik zou zeggen voor alle zieke be Bergheikenaren wetenschap... en voor alle gezonde Bergheikenaren. Kop op!